Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Zonnebloemolie zijn de nieuwe mondkapjes. Iedereen wil ze en er is te weinig van. Dus maken importeurs zich zorgen om criminaliteit. Zonnebloemolie komt amper meer binnen door de oorlog in Oekraïne. En ook stijgen de prijzen van de flessen die er wel zijn. En dat zorgt ervoor dat ook criminelen hun kans pakken. Het is niet duidelijk waarmee ze de zonnebloemolie mengen, vertelt deze grote oliehandelaar. De kwaliteit die voldoet niet aan Europese normen. En dat dat vinden we heel erg, want uiteindelijk lopen we allemaal het gevaar. En het gezondheid is eigenlijk het belangrijkste wat we hebben. De komende weken rijdt de importeur regelmatig op en neer met nieuwe olie. En hij heeft één wens voor oliezoekers. De boodschap is carrière uh, rust. Uh, niet hamsteren alsjeblieft, uh, want het komt voldoende binnen. Het enige wat we nodig hebben, de, de tijdstip, dat wij die twee weken kunnen inhalen. En dan zijn al de schappen weer vol. Een Britse parlementslid van de conservatieve partij, Neil Parrish, is geschorst omdat hij porno keek op zijn telefoon tijdens vergadering in het lagerhuis, terwijl collega's dat konden zien. Er was al bekend dat vrouwelijke parlementsleden om die reden een onderzoek eisten. Toen was nog niet duidelijk om wie het ging. Inmiddels heeft Parrish toegegeven dat het om hem gaat. Voor het eerst een jaar is de Nijmeegse vierdaagse niet helemaal volgeboekt. De teller staat nu op ruim 44.000 deelnemers, terwijl er plek is voor 49.000. Deze zomer gaat het wandelevenement voor het eerst sinds 2019 weer door. Dat er minder aanmeldingen zijn is bijzonder, omdat er voor corona vaak gelood moest worden. En een Duitse stad heeft voor zover bekend een primeur. In alle zwembaren in Göttingen mogen vrouwen topless zwemmen. Dat komt door een rel vorig jaar. Toen moest een persoon van het personeel het zwembad uit. Omdat hij geen bovenkleding droeg, maar diegene identificeerde zichzelf als man. Na maanden van debat is nu besloten blote borsten in alle zwembaden toe te staan. Dat bevordert de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, zegt de stad.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 You? is it me is it the ecstasy situation but you know what sometimes it's not what other people say about you sometimes it's not even what God says about you